Was eens een de meisje van negentien jaar. Ze hield van de liefde en deed nogal aardig wanneer ze een man zag op straat. En je bij woorden direct maar gedachten in terken van eer en fatsoen. Ze bloosde bedeesd bij een zalige ruiker van rozen uit eeuwig vertrouw. Na het zeer tijdelijke, ik hou van rozen door roos. Bij dozijnen, tolken van liefde, lucht, lieve, l'amour, always en eeuwig, altijd en toujours. Ons meisje ging toen met een heer naar een bal. Ze dronk veel champagne en liep in de regen naar huis in een wilde halop. En kwam van de regen al ras in de kerk waar ze huwde met veel pracht en praal. Maar die na een weile ging hij aan de slag en met drank zocht hij elders een brood. Drie bleef ze achter alleen met haar rozen zo roos. Rozen bij dodijnen tolken van liefde, luif, lieve, amour Always en eeuwig, altijd en toujours door Meisjes, onthoud de moraal van dit lied. Al wel van de liefde, maar trouw liever vlug en kordaat met de man van je keus. Dan neemt het je nooit bij de mantel der liefde die glans als er nist. Dus doe je best, het gaat toch altijd goed als je let op de stem van je hart. Dan gaat je liefde steeds over rozen. Talking van live love, live the amour, always and ever, out there toujours.